Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Waarschijnlijk is het lichaam van de vermiste Gino gevonden. De politie vond het lichaam vanochtend bij een huis in Geleen en gaat er sterk van uit dat het om Gino gaat. Die jongen van 9 verdween woensdag ineens toen hij aan het spelen was in een speeltuin in kerkrade. Vannacht werd in Geleen een man opgepakt. Volgens een Limburg gaat het om een bekende van de politie, Donnie M. van 22. Ondertussen gaan in de buurt waar het lichaam is gevonden allerlei verhalen rond, hoorde verslaggever Jeroen de Jager. Er gaat hier in deze wijk het verhaal rond dat er uh, al vanaf maart meldingen zijn gedaan van een man in een uh, grijze Tesla, omdat deze man uh, kinderen zou benaderen. En nu is de grote vraag, is deze door die M te linken aan die grijze Tesla... En heeft de politie wel voldoende actie ondernomen op die meldingen? De politie geeft over een half uur een persconferentie. Foute boel op een terras in Tilburg. Een man is daar vandaag vrijdag nacht aangehouden omdat hij twee vrouwen zou hebben mishandeld. Een van de slachtoffers liep zelfs een gebroken kaak op... De vrouw werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en heeft inmiddels aangifte gedaan. En de jaarlijkse Europa run is gestart. De estafette loop begint in Enschede en eindigt op de Kolsingel in Rotterdam. Aan de tocht van zo'n 550 kilometer doen 5000 mensen mee. Ze starten in teams, verspreid over de hele dag. Met de loop wordt geld opgehaald om mensen met kanker te ondersteunen. Een feest in Utrecht. Tientallen versierde boten vol muziek, roze ballonnen en regenboogvlaggen varen daardoor de grachten. In de stad wordt de Utrecht Pride weer gevierd. Voor het eerst na corona en daarom volgens de organisatie toch wel even spannend. We zaten in een soort opgaande flow de eerste drie jaar. Elk jaar drukker, elk jaar meer respons. Ja, het is toch even wel spannend om te zien of iedereen er wel weer klaar voor is en het weer omarmt. En dat lijkt zeker het geval, 49 boten varen mee en langs de hele route in Utrecht staan dikke rijen vol feestvierende mensen. Het weer op sommige plekken bewolkt, op andere plekken juist volop zon met 18 tot 25 graden. Morgen iets frisser, met gaandeweg de dag steeds meer buien. FM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Op de afsluitdijk richting Heerenveen staat op de A7 tussen Wieringenwerf en Breslanddijk 5 kilometer fieden. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. zon, CZ. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. You wait to no. know Wie kent het niet, hè? de muziek van uh, Daryl en John Oates. Je hoorde Adult Education aan het begin van het uh, derde uur. Zandvoort op zaterdag, daar luister je nog steeds naar. En uh, Rico, die had toch gelijk, Albert-John. Ja, zeker. Met dat zonnetje, want uh, hij is uiteindelijk toch nog uh, gekomen. Ja, het... Kunnen we in de namiddag nog even het terrasje pakken? Ja. Toch? In het drukke centrum, in het gezellige centrum van Zandvoort. Want zeker. Het is, het is weer hartstikke druk en gezellig. En heel veel uh, witte nummerplaten, ook vanwege de Pinksteren natuurlijk. Dus... Ja, nee, genoeg evenementen, dus van alles te doen in Zandvoort-Bruist, zou ik bijna zeggen. Ja, Zandvoort ja zeker. Nee, die hebben we pas niet gebruikt. Nee, nee, nee. Uh, uh, wat gaan we doen eigenlijk? Uh, wat gaan we doen? We gaan zo meteen over een tweetal platen weer schakelen met uh, Duintjesveld. Want daar is voor ons Piet Pijper aanwezig bij de toch wel belangrijke wedstrijd OSV1 tegen SV Zandvoort. Nee, hij zit in Amsterdam, hè? Uh, wat, wat zei ik? Duintjesveld. Ach nee, dat nee, klopt. Nee, je, ja, we zitten in Amsterdam. Het is de uitwedstrijd. Maar goed, als alles goed gaat hebben ze een groot feest. De tweede is al kampioen en SP Zandvoort zou zich kunnen plaatsen voor de na-competitie. Na maar is wellicht afhankelijk van de, de, het andere team wat ook gelijk staat met hun staat. Dus daarover zometeen meer nieuws van Piet Pijper. Uh, wat we ook uh, gaan doen uh, dit uur is weer contact zoeken met uh, Martin van Galen. Want die is uh, bij TC Zandvoort uh, voor het uh, finale weekend van de eredivisie gemengd. En uh, vandaag worden de twee halve uh, finales uh, verspeeld. En Zandvoort speelt tegen Alta Amersfoort. De laatste tussenstand die bij ons bekend is 1-1. Is Eén uh, dames gewonnen, één dames verloren. En uh, de heren uh, singles zijn nu aan de gang met uh, Griekspoor en Yannick. En uh, kijken hoe die tussenstand uh, daar uh, is op dat moment. Want wie plaatst zich voor de finale van morgen? Uh, dan hebben we natuurlijk ook nog even Pit Report uh, tegen, uh, tegen half vijf. En dan kijken we even terug met uh, Jos Verstappen. Uh, terug op de wedstrijd uh, van de Formule 1 race van Monaco. Want uh, die was daar niet erg over te spreken. Uh, half vijf hebben we Dier van de Week nog staan. Uh, die luistert naar de naam Teddy. En ook het gedicht van de week. Ja, ik zou zeggen bijna het gedicht van de eeuw. Want na uh, uh, vele uh, uh, uh, uh, jaren werken uh, is er iemand met pensioen gegaan. En uh, dat is een wondervrouw. Dus we hebben een, een prachtige toepasselijke titel gevonden voor het gedicht van de week. Wondervrouw. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En in één keer kwam ik op Facebook een bericht tegen... van een ander uh, nieuws, uh, uh, nieuwsmedia uh, uit, uh, uit de regio, uit uh, Beverwijk, uh, albert -Jan. En dat bericht, hè, de, hoofd, de, de titel van het bericht luidt als volgt. Auto valt op geparkeerde boom in Beverwijk. Oh, kan dat ook al? Ja, dus uh, pas, pas maar op. Dus uh, nou ja, in ieder geval het uh, derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag... als de plaat wil starten. En dat doet hij gelukkig. Lekkere gauw, oud. Volgens mij is dit uh, net jaren zeventig, zo beter. Ja, ja, ja, zoiets. David Christie en Saddle Up... Met uh, Let's Stick Together. We gaan weer uh, schakelen met uh, Piet. Uh, nee, dat gaat niet lukken. Uh, ik was waarschijnlijk net, uh, net uh, vroeg of zo. Met uh, Piet Pijper. Uh, hangt hij nog, uh, Albert Jan? Even. Nee? Nou, we proberen hem even opnieuw. Uh, want uh, ja, we gaan uh, richting het einde van uh, de wedstrijd uh, van vandaag. Belangrijke wedstrijd. Uh, tussen OSV en uh, SV Zandvoort die daar uh, gespeeld wordt. Probeer even contact te krijgen met uh, Piet Pijper die uh, voor ons uh, vanmiddag uh, de verslaggeving uh, live doet van die wedstrijd. Ik zal even een uh, plaat doen? Uh, ik denk dat dat, uh, dat beter is, want het gaat niet helemaal... Oh, oh, ja, wel. Wel, wel, wel, ja. Nou, Piet, je bent er, hè? Ik ben er, maar... Ja, de, nee, nee, want uh, wat, is er, wat is er allemaal aan de hand? Ik hoor allemaal uh, wat sociale... Het is een troostloos verhaal. Huh? We zijn inmiddels met 3-0 3.08 in de 9ste minuut. We begonnen met een afzwinger een die gewoon over de keeper in de bovenhoek ging. Daarna verzuimen we zelf om gewoon een goal te maken met open kansen. en, ja, en dan krijg je weer natuurlijk aan de andere kant valt het doelpunt 2-0. En nu net in de negentigste minuut is het uh, 3-0. Het is, dat is overigens zo dat uh, onze concurrent, dat is Jonge Holland, uit Alkmaar, die schijnt nog steeds gelijk te zijn. Gelijk te staan. Dus dat zou kunnen betekenen dat we even goed nog. Uh, door zouden kunnen gaan, maar daar kan, kan ik nog geen zekerheid geven op dit moment. Nee, dan is het dat weer afhankelijk van de nummer 6, uh, denk ik. Ja, ja, ja, ja, denk ik ook. Maar die heb ik even niet zo paraat, maar dat gaan we zo uitzoeken en daar wordt het uh, word vervolgd zo. Maar het is, het is gewoon uh, jammer, het zit er even niet in vandaag en uh, ze doen hun best, maar ik lijkt erop dat de overtuiging een beetje ontbreekt. En, en nogmaals, mooie kansen missen, ja, dan uh, gaat het niet goed natuurlijk. Nee, ja. En dan valt hij aan de andere kant drie keer. Dan valt hij aan de andere kant. Dus het is nu overigens 3-1. Oh. <laughs> zo snel gaat dat. Bukens water, water, die scoort toch de 3-1. Nou. En dus meteen, uh, we hebben hier nog wat eigen muziek meegenomen. Maar het, het kan, die ene goal kan ook nog wel belangrijk zijn. Uh, Doe Doel ja. ja. ja. ja. ja, zo wel. Ja, dat zou ook kunnen. Maar goed, het is uh, 3-1. Ja. 91 minuut. Ik verwacht nog een minuutje of 4-5. Bij 5 bij En dan is het, de, ik denk, afwachtig. Uh, nou, wij horen ah, graag uh, nog even, even van je of, uh, of we de na-competitie hebben gered. Uh, ja, ja, Piet? Ja, ik hoor van mij. Oké, okay, okay. dank, dankjewel voor dit moment. Bedankt. En, nou gaan we die plaat draaien na Piet. Hè, want uh, ja, Edwin Evers heeft een nieuwe single. Samen met Tessa Ramkamp. Ik ben nog mezelf, maar niet dezelfde als voorheen. Vroeger en nu. We're getting Tessa Boomkamp en. Uh, uiteraard uh, onze uh, eigen Edwin Evers. Uh, de ex-DJ, moeten we zeggen. En uh, geef me je hand. een mooie nieuwe zin CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Nou, al lang kwart over vier geweest, Albertjan. Maar. Uh, ja, we gaan hem toch doen, hè? Even de Pit Report. Want er is wel weer het een en ander te melden. Ja, met name uh, de, de, ja, de aftermatch. Uh, en dan heb ik het natuurlijk over de race uh, in Monaco. Want. Red Bull teambaas Christian Horner denkt dat het rijdersduo Max Verstappen en Sergio Perez... het team uh, de grootste prijzen in de Formule 1 kan bezorgen. En noemt het uh, openbreken van de verbindenis met van, de Me van de Mexicaan een no-brainer. Verstappen ligt al uh, vast tot en met 2028. En afgelopen dinsdag uh, uh, vlak voor Monaco maakte Red Bull de contractverlenging van Perez... tot en met 2024 wereldkundig. Sinds hij bij Red Bull is gekomen heeft Checo fantastisch werk geleverd, aldus Horner. Hij heeft keer op keer bewezen dat hij niet alleen een geweldige teamplayer is... maar nu hij, ook nu hij, ook, nu hij comfortabeler is geworden... is hij ook echt een coureur geworden om rekening mee te houden vooraan de grid. Dit jaar heeft hij een nieuwe stap gezet... en de kloof met wereldkampioen Max is aanzienlijk gedicht. Getuigen zijn uitstekende pole position in Jeddah... en zijn prachtige overwinning in Monaco afgelopen weekend... Voor ons was het een no-brainer om zijn snelheid, racevaardigheid en ervaring vast te houden. In samenwerking met Max geloven we dat we een coureurspaar hebben... dat ons de grootste prijzen in de Formule 1 kan bezorgen. En met name natuurlijk het constructeurskampioenschap, want dat willen ze graag ook erbij hebben. Stappen is na zeven races WK-leider en won al vier races. Perez staat derde met 15 punten minder dan de Nederlander. Hij won ze afgelopen zondag in Monaco zijn eerste Grand Prix van het seizoen. Perez reageert uiteraard verheugd op zijn tweejarige contractverlenging. Voor mij is dit een ongelofelijke week geweest. Het winnen van een Grand Prix in Monaco is een droom voor elke coureur en om daarna aan te kondigen dat ik tot 2024 bij het team zal blijven. Maakt me buitengewoon blij. Ik ben zo trots om lid te zijn van dit team en voel me hier nu helemaal thuis. We werken heel goed samen en mijn relatie met Max op, uh, op en naast de baan helpt ons zeker nog verder vooruit. We hebben als team een enorm monumentum opgebouwd en dit seizoen laat dat zien. Ik ben opgewonden om te zien waar dat ons allemaal in de toekomst kan brengen. Minder prettig en goed voelde zich uh, uh, uh, niemand minder dan uh, de vader van uh, uh, Max. En dan hebben we het over Jos. Hoewel Max Verstappen door zijn derde plek in Monaco uitliep op Charles Leclerc... baalvader Jos Verstappen van de gang van zaken in het Prinsendom. De derde plek van Max vond ik heel teleurstellend. We hebben allemaal kunnen zien dat het een moeilijke weekend voor hem was. Dat begint met de auto die simpelweg nog niet de karakteristiek heeft voor zijn rijstijl. Max heeft bij de vooras veel te weinig grip en juist in Monaco met al die korte bochtjes heb je een auto nodig die heel snel draait. Dat was gewoon moeilijk, aldus Verstappen senior in zijn column op verstappen.com. Verstappens teamgenoot Sergio Prest won in Monaco. Jos Verstappen had gehoopt dat Red Bull had gekozen voor de optie om niet de Mexicaan, maar de regeerde wereldkampioen naar binnen te halen voor een pitstop. Red Bull heeft een goed resultaat neergezet... maar tegelijkertijd weinig invloed uitgeoefend om Max naar voren te helpen. Dat hij derde is geworden, heeft hij te danken aan de fout van Ferrari... die bij de tweede, tweede stop van Charles Leclerc, de kampioensleider, Max... dus in die zin niet zo geholpen door gekozen strategie. Het viel nu volledig de kant van Checo op, maar dat was voor mij teleurstellend... en ik had ik voor kampioenschapsleider graag anders gezien. Stappen vervolg. Perez won de race feitelijk door die vroege pitstop. Dat kan het team misschien nog uitleggen als een gok. Maar ze hadden bij, bij bijvoorbeeld Gasly al gezien dat de intermediates op dat moment de beste optie waren. Ik had graag gezien dat, Max ze voor, uh, dat ze voor Max waren gegaan. Maar ik ben natuurlijk niet helemaal objectief. Ik denk dat er hier tien punten voor Max zijn weggegooid. Zeker met de twee uitvalbeurten die we hebben gehad, hebben we in ieder puntje hard nodig. Vergeet trouwens niet dat Ferrari op dit moment een betere auto heeft. Zeker in de kwalificatie. Al dus Jos Verstappen. Volgende week zitten we in, even kijken, in Azerbeidjan, in Baku. Dan is er weer een Formule 1 wedstrijd op de zondag. Kijken we nog even naar de stand. U hebt al een indicatie gekregen. Max Verstappen, steeds aan de leiding, met 125 punten. Gevolgd door Charles Leclerc met 116. En daarna Sergio Perez met 110. Lewis Hamilton staat momenteel zesde met 50 punten. En George Russell staat vierde met 84 punten. Dat was het. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was inderdaad de Pit Report. En kijk eens naar buiten. Hij is er toch, hè, de zon. En dat betekent dat je ook uh, lekker even naar het strand uh, toe kan gaan. En dat was uh, Chris Ria en uh, On The Beach. Ja, ik zit ondertussen even op de thermometer uh, bovenop ons uh, Sintmast uh, te kijken op Palace Hotel. Momenteel 20,5 graden in uh, Sandvoort. Dus best wel een aardige temperatuur, uh, Albert-Jan. Ja, maar nou ben ik er niet meer opgekleed. Nee, nee nou, nou heb je een dikke dikke ja. volle trui aan. Ja. Ja. Nou goed. Maar nou goed, uh, in ieder geval, uh, uh, Rico heeft gelijk gekregen. Klopt, het klopt, klopt. klopt. Door. En uh, we draaien hem even lekker. Uh, Chris Ria en On The Beach, die past er wel even bij zo. Het dier, we hebben een teddy. Ja, en teddy is zijn naam. En uh, hij is een kruising tussen een vermoedelijk, vermoedelijk, een labrador en een Stafford. Ik ben net drie jaar oud geworden en helaas op zoek naar een nieuw mandje. Ik kom oorspronkelijk uit het buitenland... En daar is helaas veel misgegaan in mijn vroege socialisatie. Ik ben naar mensen uh, die ik ken een hele vriendelijke, open en blije hond. Gek op spelen, knuffelen en samen trainen. Ik zeg met nadruk mensen die ik ken. Want nieuwe mensen vind ik wel spannend hoor in het begin. In mijn vorige huis kon ik heel hard blaffen. En dit was echt puur om ze te laten schrikken zodat ze weg zouden gaan. In het asiel merken ze dat ik veel bevestiging en steun zoek. En als ik op dit, uh, dit op de juiste manier krijg, dan kan ik uh, leren om hiermee om te gaan. Leuk zal, het nooit, leuk zal ik het nooit vinden, maar het tolereren is wat wij nu aan het trainen zijn. Een bench in huis lijkt me heel fijn, zodat ik mezelf hierin kan terugtrekken... of hier even in kan gaan om tot rust te kunnen komen. Ik woon met kleine kinderen in huis, maar ik zoek nu een huis zonder kleine kinderen. Voor eigen mensen ben ik echt goud waard. Met andere honden ben ik wisselend met name richting de mannelijke variant. Met teven kan ik het eigenlijk best wel goed vinden. En ik zou ook prima van hetzelfde kaliber in mijn huis willen delen. Na Reuen kan ik een grote mond hebben, maar dit komt echt omdat ik gewoon niet beter weet. We zijn aan het trainen en de ene hond kan ik heel netjes negeren en besluiten om naar mijn verzorger te kijken. En bij de andere vind ik dit toch iets lastiger. Maar met een lekkere en goede beloning doe ik nog meer mijn best. Samen met een band opbouwen zodat ik vertrouwen krijg in mijn nieuwe baas is heel belangrijk. Met uh, onze band valt en staat hoe ik mijn gedrag zal veranderen. Ik zal in ieder geval 100% mijn best voor ze doen. Ik hoop een baas te treffen die mijn mooie eigenschappen waardeert... en mij helpt met mijn aandachtspunten. Alleen thuisblijven ben ik gewend en dit was geen probleem voor mij. Zo kan ik prima een ochtend thuis blijven nadat die uiteraard weer rustig opgebouwd is. Ik was zinnelijk en sloopte niet als ik uh, los in huis was. Ik ben ook gek op spelen en een bal of een touw zijn ook mijn favoriet. Samen spelen vind ik geen probleem hoor, alleen maar gezellig toch? Een cursus volgend lijkt mij geen overbodige luxe... en dit zou heel goed zijn voor mijn socialisatie. Ik ben echt een clown als ik je vertrouw. Gek op knuffelen en, soms, en het kan soms ook op schoot. Dus heeft u die stabiliteit, rust en regelmaat voor mij... genoeg liefde, koekjes en ervaring met honden... dan word ik graag uw nieuwe maatje... En waar verblijft Teddy? Teddy verblijft momenteel in het Dierenthuis... Kennemerland, Keesonstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Teddy verdient een thuis. En uh, zo is dat. Ga voor uh, Teddy of andere leuke dieren... naar het Kermeland Dierenthuis in Zandvoort, Nieuw-Noord. Ja, nog meer van die mooie geluiden, hè? dit. Heerlijk.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 Mooi moment om naar de glee toe te gaan. We gaan weer naar Martijn Vergalen die de tenniswedstrijden voor ons in de gaten houdt. Nogmaals, goedemiddag Martin. Hij, hey, goedemiddag uh... heren. Dat, dat <laughs> hoe heet het zo? <laughs> Heel goed. <laughs> uh, we, we, toen we je voor het laatst aan de telefoon hadden. hadden we uh, uh, in de, de halve finale te, tegen Alpha, At, Alta Amersfoort. een tussenstand van 1-1. Eén damesingel gewonnen, één damesingel verloren. En uh, toen kwamen Griekspoor en Janik uh, de baan op. En uh, hoe is het er? Uh, hoe gaat het ermee? Janik heb verloren, helaas. Het, het, het en uh, ja, als je een beetje uit de het hond scoort... ...die ging uh, de eerste set heel goed. Uh, Scott uh, Griesmoor, die gaat de tweede set uh, die, gaat die op 6-6... ...gaat de schouder uit de kom. Nee. Echt waar. 6-6, 1-0 achter in de tiebreak. Mm. Schouder uit de kom. Verliest helaas de, de tiebreak. Dus staat uh, daar 1-1. Uh, en nu, op dit moment, in uh, games 3 3 uh, is er een dokter bij geweest en die heeft hem even weer teruggezet? Precies. Juist. Yes. Dat is gebeurd. Ja. Pijnlijke aangelegenheid, man. Dat lijkt mij ook, ja. En hij staat toch weer uh, te, te vechten als meneer. Ja, want dat uh, zou betekenen, uh, nou, even, even een positieve uh, uh, uh, uh, voorspelling. Uh, stel Griekspoor uh, toch te winnen, dan, uh, dan staat het 2-2. En dan uh, kan het nog wel even duren voordat er beslissing is van wie doorgaat naar de finale. Nou ja, precies. Maar het is ook zo dat als hij verliest en de twee dubbels worden gewonnen... dan hebben ze een uh, set extra gewonnen, waardoor ze uh, uh, toch uh, voorstaan op Alta. Oké. Okay. Dus het gaat, uh, het gaat om het... Uh... Minuscule verschil wat er, wat er op dit moment gebeurt. En op dit moment, echt, je zal het niet geloven, geloof het is 5-4. Het is echt ongekend spannend. 5-4 voor Griekspoor, hoop ik. Ja, precies. Oké, okay, nee, dan is het goed. Ja. De, de, dus, uh, oh, knap hoor. Ik bedoel, uh, de, de, de, dat we uh, na zo'n incident uh, zo terugkomen, dat, uh, dat is uh, op zich al een, uh, een, een, een mirakel. Ja, echt. Het is, het, is, het is de spanning is echt besnijden snijden en uh, het publiek is echt super enthousiast. dat gaat echt, wat dat betreft geweldig. En ook bij, uh, overigens ook bij Naaldwijk uh, tegen uh, Lemonidas uh, Den Haag, ja. is het ook heel spannend, want de heren staan allebei nog uh, op het uh, veld, ja. waarbij de ene uh, twee set tussen de derde set spelen en daar staat Lemonidas voor en op de andere wedstrijd is het uh, op dit moment 6-5 uh, voor uh, Naaldwijk uh, in de tweede set waar ze de eerste hebben verloren. Dus, dat, kan ook dus, uh, een, dat wordt ook een drie setter ik ja, haast nou, Dat mag je open ja. ja. ja. <laughs> het is wel echt voor iedereen super spannend. Ja, ongelooflijk. Ja. En uh, ja, dat is uh, dus het kan nog wel even duren voordat uh, de finalisten voor morgen bekend zijn. Precies. Maar nou heb dat ik even precies. naar de weerverwachting gekeken morgen. Men verwacht regen. Ja. En dan? Dat zou echt heel zonde zijn. Dan moeten ze er binnen. En ik zou eerlijk zeggen dat ik niet weet waar het scenario is dat uh, waar uh. binnen gespeeld gaat worden. Ja. Maar dat is in ieder geval niet uh, in hoor, want we hebben nog geen tennishal. Nee, die komt te laat. Wou je, je daar nog een politiek verhaal over nemen, ja. He? Ja. Dat Heb je even? Ja. ja, precies. Nee, maar wat zinderend spannend. Zowel in beide, beide halve finales is het zinderend spannend. Uh, Wij hebben morgenochtend uh, nog even contact uh, via de app uh, hoe de finalisten uh, ervoor staan. In deze uitzending zullen we de einduitslag zeker niet kunnen vermelden. Nee, absoluut niet. Dus ik wens jou nog veel, uh, veel, uh, wat spannende uurtjes, uh, Martin. Nou hartelijk bedankt en uh, ik zou zeggen van uh, mensen als je nog tijd hebt, kom erheen. Ja. En anders zeker morgen uh, hou uh, in de gaten waar er gespeeld gaat worden. Ja. Want het is echt ontzettend leuk. En zeker in, op de spanning van wie staan er morgen in de finale? Precies. Oké. Okay. Martin, tot zover. Hartelijk dank voor je, voor je verslaggeving uh, daar live vanaf de glee. En ik zou zeggen, ga maar je snel naar de baan toe. Zeker, Rob en Robert-Jan. Hartstikke veel plezier daar en uh, fijne uitzending. Dank Dankjewel Martin. En tot een uh, andere keer. Misschien uh, tot morgen, inderdaad. Hè? Uiteraard, want uh, we zijn er ook bij uh, Zandvoort op zondag. En misschien kunnen we verslag doen van het uh, tennissen. Nog even onder voorbouw hoe het allemaal verder uh, verloopt, natuurlijk. Uh, in ieder geval spannende wedstrijden daar op uh, Tennispark uh, De Glee hier in Zandvoort. Meer daarover uh, lees je uiteraard... Uh, oh, schuifje dicht. <laughs> lees je onder meer uh, uiteraard ook op onze eigen CFM-app. Do you remember? Chop hearts melting on a playground wall. Do you remember? Time escapes from the new wash college halls. Do you remember? The cherry blossom in. Vol rock, plaat van de en je Kelly. We gaan naar het gedicht, Wondervrouw. Het is alweer een tijd geleden. Je zat bij mij op school, maar niet in mijn klas. Ik had toen al meteen gezien dat jij bijzonder was. Ik ben je toen even uit het oog verloren. Jij ging bij mij vandaan. Ik heb je teruggevonden en ik liet je nooit meer gaan. Je bent alles wat ik wil. Je liep voorbij. Mijn hart stond stil. Een wondervrouw. De zon brak door... en daar was je dan. Je keek me aan met die ogen van... jou en ik dacht... wauw. Mijn droom is uitgekomen. Waar had je al die tijd gezeten? Waar was je nou... Sinds je in mijn leven bent, voel ik liefde ongekend. En dat, dat komt enkel en alleen en allemaal door jou. Waarom moest je ineens vertrekken naar het mooie strand? Ik denk dat je niet toen al wist het gevoel wat ik voor je had. Ik was je uit het oog verloren. Je was bij mij vandaan.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 Waar had je al die tijd gezeten? Waar was je nou? Sinds je in mijn leven bent voel ik liefde ongekend. En dat, dat komt allemaal enkel en alleen door jou. Want jij, jij bent een wondervrouw. En mijn, mijn droom is uitgekeken. Waar had je al die tijd dan gezeten? Waar was je nou?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 Ik had toen al meteen gezien dat jij bijzonder was. Ik ben je uit het oog verloren, je ging bij mij vandaan. Die ik je weer gevonden heb, dat ik je in de wieg Jij bent alles wat ik wil, je liep er bij mijn hart stond stil en rond. Gezeten, waar was je nou? Sinds je in mijn leven bent, voel ik liefde ongekend. Dat komt allemaal door jou. Waarom moest jij ineens vertrekken naar die grote stad? Ik denk niet dat je toen al wist het gevoel dat ik voor je had. Wat ik wil, je liep voorbij, mijn hart stond stil Een ronde en rond de vrouw. De door, daar was je dan. Je keek me aan met die ogen van jou en ik dacht voor. Oh. Mijn droom is uitgekomen, waar heb je al die tijd gezeten? Nou, we gaan naar Amsterdam, Piet. Want, ja, hoe is het nou afgelopen uiteindelijk met de nou, wedstrijd van vandaag? Het is vandaag uh, triest afgelopen, in ieder geval voor Zandvoort 1. Dat is, uh, we hebben het uiteindelijk, uiteindelijk met 3-1 verloren. Budwater scoorde nog uh, vlak voor tijd de 3-1. Maar uh, de, onze tegenconcurrenten Arsenal uit Amsterdam... Die, uh, gaan, die hebben gewonnen en die hadden twee punten minder. En die, gaan, nou, die staan gelijk met ons... We hebben een beter doelsaldo en uh, helaas vind uh, ik kaas. Zandvoort is uitgevoerd voor dit jaar. We hebben een mooi seizoen gehad, uh, geen uh, promotiewedstrijden. Maar het mooie van vandaag is natuurlijk, en dat blijft zo, dat is onze tweede helft al wat de kampioen is gevorden, geworden. We zijn inmiddels in de bus op weg naar Zandvoort. En daar zullen we nog uh, met de jongens een uh, leuke, leuke avond hebben verder. Ja, zo is het meneer. Zandvoort 1 helaas niet en uh, Zandvoort 2 wel. Dus... Halve, halve vreugde en een desillusie. Maar oké, okay, het is niet anders. Dat is sport. Ja, nee, het, is, is, sport. het, het is net niet gelukt, uh, Piet. Dat kan ook gebeuren net, een keertje. Het is net niet gelukt. We hebben het uiterste gedaan. We hebben, we hebben kansen gehad. We hebben niet afgemaakt. Dus we hoeven niemand een schuld te geven. Nee. Het ligt aan onszelf. En oké, okay. het zij zo. Zeker een beetje stroef start van start uh, van het begin uh, van de competitie, zeg maar. En uh, ja, ja, laten we wel, wel ja. mooi gecorrigeerd. Ja. Dus... Maar is zo is het afgelopen, dus jullie zijn helemaal bij. Ja. Zandvoort is bij en uh, we gaan nog feest vieren met de tweede en dan zijn we ook heel blij. Met. Ja, tweede. Ja? Nogmaals, gefeliciteerd ook en, uh, voor de tweede. En je had het ook over de Hotsenknots nog, hè? Wat, ja, Hotse -Knots, uh, wat is dat eigenlijk? Weet jij daar wat van of niet? Verder? De Hotsenknots is natuurlijk een heel uh, traditionele voetbaltoernooi tussen allerlei uh, brede voetbalteams. zeg Het maar. gaat om de, niet om de voetbal, maar meer om de gezelligheid. Dat is, uit het hele land komen mensen en die overnachten dan ook ons complex in tenten en zo. En het Hortse Knotse Begonia, dat is natuurlijk een tekst van Bertus Jacobs, onze oude zoon, voetbaltrainer, die onlangs ook een boek gepresenteerd heeft. En dat nou, is ook gewoon een toernooi en leuk voor de club. En er zitten als goed is acht of tien teams, en die zijn gisteravond gekomen, en die zijn er dan tot morgen. En dan, dat is een groot uh, spektakel. Ja, heel, hele weekend gewoon uh, heel veel gezelligheid uh, op Duitsersveld, ja, begrijp ja, ik. Ja, tot, tot en met morgen, ja. Ja, nou, ja, ja. Har, hartstikke Komt mooi. Nou ja, met uh, salvo 1 is het niet gelukt. salvo 2, mooi kampioenschap, uh, Piet. Ja. En uh, ja, daar Die kunnen we terug op, op, de op zijn. <laughs> We gaan de, de hotse Knots uh, afsluiten. En uh, okay. heel veel plezier uh, straks uh, in uh, Zandvoort uiteraard met de tweede. En de uh, eerste nogmaals, ze hebben het goed gedaan. Maar het, het was net niet goed genoeg. Eigenlijk, ja, het klinkt zo flauw, maar... Het is flauw, maar... maar het is niet anders. Nee. En, uh, goed. Ja, zo... Zo Piet, dankjewel voor je verslag uh, vandaag. Ja, dank voor de, voor de in dat we mocht mochten praten Natuurlijk, jou, ja? Graag, graag ja, gedaan en tot een andere keer. Hè. Hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi, hoi. Dat was Piet Pijper, uh, live vanuit uh, Amsterdam. Helaas dus uh, niet gelukt met het uh, eerste, uh, Albert-Jan. Nee, en uh, ik heb uh, ook een bericht vanuit uh, de Glee. Janiek uh, de, de uh, heeft uh, verloren uh, zijn single. Dus uh, de tussenstand tussen Zandvoort, Alta, Al, Al, Alta uh, en is nu 1 staat op 2. Nou Griekspoor uh, ondanks dat hij zijn arm uit te komen uh, was en weer teruggezet is. Uh, en 3-3 uh, in de derde set. Uh, dus die, uh, dat was de laatste tussenstand die ik doorkreeg. Dus uh, wellicht dat uh, Griekspoor ondanks dat uh, verschrikkelijke uh, pijnlijke uh, uh, voorval in de tweede set. Uh, kan hij dat punt alsnog binnenhalen. Maar uh, daarover wellicht morgen meer. Ja, het is een blijft een Griekspoor. sporen. Niet uh, de, de, de minste Griekste, Laten we het uh, zomaar uh, zeggen, Albert Jan. Ja, nee, klopt. De naam zegt het al. Ja, tuurlijk. Ja, bedoel, Die kennen we een, allemaal. Het is een begrip. Ja, zeker. Maar, uh, t, t, t, terwijl ze t, t, tijdens de competitie er makkelijk van gewonnen hadden. Maar nu moeten ze er echt ook weer vervechten. Ja, ja dat, dat zal je net dat, zien. Dat gold dus ook voor SP Zandvoort. Ja, met OSV. O, ja. Ook, ook, ook makkelijk in de competitie. En nu, nu uh, het onderspit delven. Goed. Uh, uh, ja, ja, morgen zijn. Hebben we weer? Ja en morgen meer tennis natuurlijk hopelijk vanaf de glee met met met, met in de finale met zandvoort. Maar ja. Dat uh, duurt nog even voordat we daar de, de, de uitslag van de halve finale binnen hebben. Zo is er nou ja, morgen ook nog uh, de Pinkster Races uh, op het uh, circuit. Ja. Maandag uh, de FIFA Italia met die mooie dure auto's. Hè? Lamborghini, Maserati en Ferrari. En morgenavond de Zandvoort Alive. Zandvoort Alive. Kunnen we ook nog even lekker uh, dansen op strand. Dus wat wil een mens nog meer? En de opa en oma dag is vandaag. Dus uh, vanavond nog even naar opa of uh, oma. En of oma, ja.